De onroerende zaakbelasting stijgt dit jaar opnieuw te snel. Huiseigenaren betalen bijna 4% meer OZB dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Vereniging Eigen Huis. Het Rijk maakt ieder jaar afspraken met gemeenten over de maximale stijging van de OZB. Vorig jaar sticht hij ook al meer dan door het Rijk was toegestaan. Toen was een stijging van maximaal 3,75% afgesproken, maar toch verhoogde gemeente de OZB met gemiddeld 4%. Om die stijging recht te trekken besloot de minister toen de norm voor 2013 te verlagen. Maar de gemiddelde stijging dit jaar gaat er dus opnieuw overheen. De grootste stijging is in Gemert-Bakel, de grootste daling in Goeree-Overflakkee. LTO Nederland zegt dat Nederlandse boeren in de nieuwe EU-begroting meer inleveren dan Franse en Duitse boeren. Volgens de landbouworganisatie krijgen de Nederlanders 8 tot 9 procent minder van Brussel, Franse en Duitse boeren zo'n 1 procent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 Iedere vrijdag sluit ik de BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met financieel journalist en presentator bij RTLZ Roland Koopman, AD-columnist en sportjournalist Relate Verhoofdstad en presentator Alberto Stegenman. We hebben het zo meteen uitgebreid over matchfixing. Renate, volgens jou is dat een grotere bedreiging voor de sport dan doping? Nou ja een, ja, een even grote bedreiging. Ik bedoel, uh, het, het, uh, het, is, het moet natuurlijk niet zo zijn dat je straks naar wedstrijden zit te kijken... en dat je het gevoel hebt dat je voor de gek gehouden wordt. Ik bedoel, datzelfde geld voor doping. Op het moment dat je weet dat het half op een ja. ton, uh, EPO gebruikt... dan uh, kijk je toch met een wat andere blik daarnaar. En dan is misschien matchfixing nog wel wat erger, denk ik. Want daar kan je op zoveel verschillende manieren I frauderen. Dat je... Ja, ja, nou ja dat, dat is wel zo. Maar daardoor is het soms ook wel wat minder zichtbaar. Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook in Australië dat onderzoek. Uh, dat is gedaan, ja. de uitslagen daarvan. En dan gaat het bijvoorbeeld heel erg over uh, macro-betting, heet dat. Ik bedoel, vroeger was het in die zin nog wat doors, uh, door, doorzichtelijk... dat je, je kon op een overwinning, een gelijkspel of een, uh, een nederlaag uh, gokken. Nu kun je bij wijze van geld inzetten... in, in uh, welke minuut valt welke speler in? Uh, wanneer trekt je zijn sokken aan? Uh, en waar is de keeper de veters, het, het handdoekje precies? Uh, dus ja. het, het is zo moeilijk om, om in te schatten uh, waar op ge ja. ingezet wordt. Zometeen meteen meer en wil je ons uh, volgen op de webcam? Dat kan de radio 1.nl. En dan hoop ik dan nu op Orlando. Nee. Ah. Nee hoor. Ik, ah, zei, ik hoop is. op Luc. Oh jij hoopt op Luc. <laughs> ja, ja, we gaan ja. Naar het nieuws van de dag ja. Willemijn. En Het kan natuurlijk maar één ding zijn, namelijk de aardbevingen in Groningen. Twee stuks afgelopen nacht in de provincie, komt door de gaswinning daar. Precies op het moment dat er veel discussie is over die gaswinning. Ja, ik ben me helemaal wezenloos geschrokken. Ik lag al op bed, ik was een beetje aan het sluimeren, denk ik, net tegen de slaap aan. En ik schrok enorm. Dus uh, dan denk je van, wat gebeurt er? En ik zit hier even later zit ik hier, uh, op de bank. En dan komt er nog één. Ja. Beving hadden een kracht van 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. Inmiddels worden de bewoners er moedeloos van. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Dus u nou wel te gaan slapen? Nou, op dit moment niet meer. Nee, dat dus ik een tikje raar met de verslag even in je kamer. Maar goed. Er waren wel wat meer mensen die wakker werden... en ook de slaap niet konden vatten. En die gingen de straat op. Dat is bos, we stond hier uh, in Gaasthoes. Jullie boeten in pyjama... Een sjaal om, trillen van de kolen, want je bent een bootvlucht. Ja, nou. Ja, nou, dat kun je wel een zeggen een inderdaad. <tie> uh, Tuurlijk ja, maak je het wel vaker <tieperij> mee, maar je ja. blijft toch schrikken. Je schrikt schrik? me al. Zo'n op de benen. Ja. Nou, ja, inderdaad. Je, je ook van de kou, maar ook van de schrik. schrik. Ik er gewoon onpasselijk van. Wat er precies? Ja. Hoe moet ik dat nou omschrijven? Nou, ik zit op de bank, gewoon in de avond, en ik laat een flinke scheet. En op een gegeven moment begint alles te trillen, zelfs de bank. Nou, nou, dat is toch dom. Nou, dat is toch dom. Ja, je schrik je echt. De pleur is natuurlijk. Ik ja, bedoel, je, je de denkt dat er de buitenlanders komen. Ja, je, je mag het niet zeggen, maar het is wel zo. Mag je niet zeggen, maar het is wel zo. Bedoel GELACH ja, uh, die bevingen worden allemaal veroorzaakt door gaswinning. En um, eind uh, vorige maand was er dat onderzoek... Hè, waaruit bleek dat die aardbevingen in de toekomst... alleen maar erger, heftiger zullen worden... Dan is dit natuurlijk een beetje een lullige timing nu. Nou ja, ik geloof niet in een soort van voorzienigheid. Maar het, het is toch wel heel erg toevallig dat dat uitgerekend nu zo'n beving uh, uh, daar plaatsvindt. Waar uh, je mee bedoelt, ze hebben hem opgewekt om te laten zien hoe erg het uh, nou ja, is. Je zou bijna Precies, complotten. Nee. Uh, ja, timing is fantastisch. Uh, het is natuurlijk heel naar voor die mensen. Uh, ja, maar wat nu? Moeten we nu stoppen met gaswitten? Nou ja, minder. Hè. Dat zei de, ik zag vandaag de burgemeester daar... en die zei, ja, uh, dat, dat, dat, minder gaswinning. Want dit, dit, die, Vandaag krijg je er, of gisteren krijg je er dan twee achter elkaar. Ja, ik dat heb, komt wat, door de gaswinning. Dat, dat, dat gaswinnen, dat doen we al een tijdje daar. Hoe ja. komt het nou dat die bevingen nu opeens... begint het echt op te raken waardoor, laten we zeggen... er de, de, nee, meer ruimte uh, komt? Nou, wat is er aan de hand? Nou, ik heb een wetenschapper uh, gehoord... Kijk, ja, kijk. en die heeft het over een spons. Okay. Dat betekent dat op het moment dat je iets uit de grond haalt... Um, dan is er een bepaald moment... Dat dat natuurlijk gaat bewegen. Maar het probleem met de sponsor is dat je nooit helemaal weet wanneer. Dus okay. hij zegt: Het kan zijn dat wij nu de komende maanden niks krijgen. Maar het kan ook zijn dat er een soort um, uh, domino-effect plaatsvindt. Dat we nu heel veel achter elkaar krijgen. Maar ik was. Eind jaren negentig was ik een journalist in de provincie Groningen. Een regionale TV-journalist. En toen al maakten wij precies dezelfde uh, ja? reportages. Toen waren er ook uh, uh, nou ja, lichte schokken. Toen waren. Uiteindelijk willen uh, die mensen, die hebben, hebben al heel lang een lobby, ja. maar dat, dat komt daar niet van de grond. Die, die macht van die gaswinning, uh, die van, van, van dat geld daar, dat is, dat is uh, zo groot. Ik geloof er niet in en uh, geloof die mensen zelf ook al niet meer dat daar dat, dat maar iets van uh, valt te winnen. Daar, daar gaat een keer een dode vallen. Er zal een keer een huis instorten. Ja, er ja. gaat een keer een huis instorten. Dan zakt een trekker door de. Dan hebben we dus kennelijk een, een, een, een, een prijskaartje voor een, voor een, voor een dode. Dat en dan houden we, maar we er dan wel dus, mee. Dus jij vindt ze moeten gewoon nu stoppen? Nee, nee, nee, nee dat heb ik niet gezegd. Ik, maar ik vind het ik vind een hele moeilijke afweging. Uh, ja. Maar goed, aan de andere kant, je huis zal allemaal staan. En, uh, ja. en gescheurd zijn. Uh, ja, ja. Moeten heeft... die mensen gecompenseerd worden? En, en gewoon maar dat, dat, dat worden ze ook wel. In ieder geval, de NAM betaalt alles. Nee, toch? Dat was nou ook juist het probleem. Ze betalen niet er... alles. Want de, want de schade wordt op een gegeven moment zo groot... dat de NAM volgens mij daar weer iets voor bedacht heeft... dat ze dat dan niet helemaal hoeven te financieren. Exact, te daar, zijn, daar, is daar is veel oneenigheid over. En de bewoners vinden we iets anders dan de NAM dat ja. vindt. Dus die discussie die, die wordt al jaren gevoerd. En ik... Ik kan mij zo voorstellen dat op het moment dat je daar woont en, uh, en je denkt een aantal jaren, het is rustig. Want het is echt een aantal jaren, is het heel rustig geweest. Dus het ja, begint nu weer echt, uh, echt te komen. Ja dat je nu denkt van uh, we gaan weer actie voeren. Er was uh, een, een staatstoezichthouder, meneer De Jong, die heeft afgelopen dinsdag, dus voor de beving, al gezegd. Vanuit het oogpunt van de veiligheid zou de gaskraan nu teruggedraaid moeten worden. Oftewel minder gaswinning, want het is gewoon echt gevaarlijk. Dus ja, en ze zei vervolgens zei Kamp: die zei nou, nee, niet nu, want die wil eerst meer onderzoek. En uh, vooral wat het de schatkist gaat kosten. Want er zijn nu ramingen: 20% minder gas winnen kost de schatkist 2,2 miljard euro. Ja, het gaat over geld ja, en het, het gaat over geld. veiligheid. Daar moet iemand de beslissing over nemen. En, en vaak SNS het geld. kan het niet meer. <laughs> het is nee. allemaal de schuld van SNS, kan niet meer. Ja. Nou, Meneer van te. Keulen zou ja, zeggen van van je keulen je het zeggen. Meneer van Keulen moet alles geven. <laughs> Kortom, uh, het gaat, maar, nou ja, goed, weet, jij zei, in de jaren negentig gebeurt het ook al. Dus dit... Ja, maar het wordt wel tijd voor die mensen, want zij, uh, bedoel, die, die, die, die, die, die bewoners die daar, die daar zijn. Nou, je uh, zag die... wel wat mensen vandaag op tv, die zeiden, ik heb het nu echt gehad. Ja. Dit, dit, dit, dit, nou, ik, nou ja, ik kan ik, me voorstellen kan dat, je, dat, je, dat je besluit om te gaan verhuizen. Ja. Hoeveel gas zit er eigenlijk? Is dat nog niet een keer ja, op? Ja, wanneer zo, niet... dat vroeg ik me ook af. Misschien dat, dat heb jij niet nee. met die wetenschapper, nee, nee, met een hotline? Nee. nee, dat weet ik niet, nee. Nee. nee. Nou, het is in ieder geval nog niet op, want uh, er wordt dus nog gas gewonnen en kan. Ik wilde dat voorlopig in ieder geval niet mee stoppen. Nou ja, ik hoorde dus wel weer iemand van de, van de NAM, als ik me niet vergis. En die had ook wel een redelijk, redelijk plausibel verhaal. Die zijn, we, we kunnen proberen om ondergronds uh, uh, de druk te verplaatsen... van een gasveld naar een ander gasveld. Waardoor je de effecten van die gaswinningen misschien kunt verkleinen. Het klonk redelijk mooi, dat verhaal. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, Van, je hebt het over de jaren 90... Ik dat soort verhalen ook nog wel. Van ja, als dat dan kan, en als dat dan ja. relatief technisch is. Waarom is dat niet gebeurd? Waarom hebben ze dat dan niet al lang gedaan? En ze willen toch bij Bergen willen ze toch die CO2 onder de grond pompen? Nou, dat gaan ze niet door, geloof ik. Nee, daarom. Dan ja. kunnen ze niet toch daar doen, misschien. Die ja. <sweel> gaat op oplossingen te over. Juist. Oh, ja. Today. Zet een punt. Achter de week. Nee. Nee. Nee, nee. Straks pas, maar, niet nu nog. Maar dat, maar we, niet, even... dat we er niet, niet aan nee, doen. Je komen, moet een beetje nee, nee, Het is de volgende. I kill you. Het is, de is. I kill you. Nee, yes. het is de volgende plaat. Eerst even dansen. Want deze jongeman. Ik, uh, uh, het, hij is een beetje uit beeld verdwenen. Dat vind ik jammer. Want hij heet Eli Paperboy Reed. Het is een hartstikke blanke jongen. En die maakt fantastische soul. En ik vraag me af waar die is. Dus ik ga uh, de komende weken even opsnorren waar, uh, waar die blijft. En of er een nieuwe plaat komt. Maar tot die tijd draai ik even deze Stake Your Claim. Ben je er klaar voor? Mm -hmm. Oké, okay, schud Die billen. Quit messing around, but. I told you I love you You chose Girl, to hold my hand, but if you just say the word. Man. Hij is nog zo'n jong ook. En ik ga, ik ga kijken hoe het met hem is. Eli Paperboy Reed, audience. Take your claim. We gaan het hebben over matchfixing, Willemijn. Deze week kwamen er schokkende cijfers naar buiten over illegale praktijken in het profvoetbal. Het Europese voetbal schudt op zijn grondvesten. Als Europol vandaag de resultaten blootgeeft van vijf jaar onderzoek naar wedstrijdmanipulatie in het voetbal. En ook niet zomaar voetbalpotjes. Het gaat om EK-kwalificatiewedstrijden. Ontmoetingen in de Champions League. En om duels in de verschillende topcompetities van Europa. En die wedstrijden zouden zijn verkocht. Matchfixing heet dat. Start uitleg. Matchfixing: het omkopen van spelers en scheidsrechters. Deze matchfix-expert doet onderzoek naar afwijkende sportuitslagen. Er is een heel klein verzamelingetje mensen die heel willens en wetens. Die uitslagen manipuleert. Ja, en dat soort dingen gebeuren eigenlijk heel simpel. Verdedigers maken een overtreding in het waardoor er een penalty valt. of een scheidsrechter geeft een penalty terwijl er geen aanleiding toe is. De vraag is natuurlijk, gebeurt dat ook in Nederland? Wij weten dat niet. Maar wat denkt u dan? Ik sluit het niet uit. Kunt u misschien meer zeggen? <lacht> meer kan ik niet zeggen. Oké. Okay. Overigens is voetbal niet de enige sport waar matchfixing voorkomt. Ook in de tenniswereld worden bijvoorbeeld wel eens wedstrijden verkocht. Raymond Sluiter bijvoorbeeld kreeg ooit eens een belletje. Ja, ik heb een belletje gehad op, op een hotelkamer. Uh, voorafgaande aan het begin van een, een ATP-toernooi met de vraag in ja, Russisch-Engels-achtig of ik uh, heel veel geld wilde verdienen. De vervolgvraag was of ik mijn wedstrijd uh, opzettelijk wilde verliezen. Nou, ik kreeg 35.000 euro of dollar, ik weet niet meer wat het was, kreeg ik aangeboden om, uh, ja, om mijn wedstrijd weg te geven. En wat heb je gedaan? Ja, ik heb gezegd, interest, het haakt erop. Ja, ja, ja, ja, ja, meneer, de duur betaalde kan er zich wel voorloven om even 35.000 euro te weigeren. Tuurlijk, no, I do not need 35.000 euro because my wife plays very good poker, Is goed. bye bye. Gooi die haakt erop en moet hier helemaal niks mee te maken hebben. En heb je enig idee wie daarachter zat? Nee, ja, het was, uh, het was, bij mij was het redelijk rustisch-Engels. Ja, dat, uh, dat zegt allemaal niks. Zegt niks, maar... Russisch-Engels zou zomaar minister ploemen kunnen zijn match <laughs> uh, Matchfixing. Uh, Renate. Het verbaasde jou allemaal helemaal niks. Ze nee. ja, van dit rapport nee, het verbaasde me eigenlijk meer uh, hoe het gepresenteerd werd, alsof het alsof het een, een, uh, een primeur, een nieuwtje was. Uh, terwijl het volgens mij zo klaar is de klontjes... en iedereen die het voetbal en de sport in zijn algemeenheid een beetje volgt... die, die weet dat dat soort praktijken natuurlijk ook in het voetbal uh, in de sport uh, plaatsvinden. En al heel erg lang ook. En al heel erg ja. lang, ja. Jijs maar het nieuwtje was natuurlijk wel de schaal waarop. dat was best... Nou, nee, volgens mij zelfs dat niet. Volgens mij zelfs dat niet. Volgens mij was het nieuwtje dat er nu ook Nederlandse wedstrijden verdacht zijn. Uh, en dat er vijf Nederlandse namen in dat, uh, in dat onderzoek uh, zijn genoemd. Waarvan, ja. En zelfs die namen waren volgens mij al een soort van bekend. Met, met name als ja. vieze Richard ja. en de Belg-Chinezen. Ja. Zo meteen even over, over Nederland en, en de rol daarvan. Maar eerst even, jij hebt natuurlijk heel lang in Italië gewoond. Ja. En um, in 1980, geloof ik, had je daar al een schandaal... waar jij ook nog zijdelings bij betrokken was. Ja, nou, <laughs> hoe zat dat Nou ja, trouwens, in Italië is het echt geweldig. Hè. Ze hebben daar echt een, een, een nou ja, eeuwenlange uh, traditie in Wachtige het omkopen. Traditie. Ja, corruptie hoort natuurlijk bij het land. En er is ook wat andere moraal die daar heerst dan in Nederland. Uh, Hoe bedoel je? Uh, nou, ik denk dat wij in die zin iets calvinistischer zijn dan Italianen. En dat is natuurlijk ook wat katholieke, Roomse cultuur heerst daar. Dus zelfs, uh, als je ermee wegkomt, dan is het als Ja, het is drie weesgegoetjes aan de Madonna. En <laughs> ja, uiteindelijk vergeven ze het je wel weer. En, uh, ja, ja. Dat geldt voor doping Zonder ja. En dat geldt dus ook voor, uh, voor mensen die aan uh, die, uh, matchfixing hebben gedaan. Bijvoorbeeld een vader van een van mijn beste vrienden uit Florence. Uh, Guido Margarini. En uh, die heeft nog voor AC Milan en voor Palermo gespeeld. En die uh, was een beetje aan het eind van zijn Latijn uh, zo in uh, 1980. En die raakte inderdaad betrokken bij uh, het Totonero-schandaal. En uh, dat begon bij een groenteboer in Rome. Die was buurbevriend die, die, die, die leverde tomaten aan het Vaticaan en allerlei restaurants in, mm -hmm. uh, in Rome. En die raakte in contact met een eigenaar van een restaurant. En die kende weer allerlei spelers van Lazio. En die zitten op een avond met z'n allen aan de pasta en het komt daar, ze krijgen het daarover. Goh, zouden we dus niet een keer een wedstrijd uh, kunnen afspreken? Zo gezegd, zo gedaan. Maar om dat te kunnen doen, moesten die spelers van Lazio natuurlijk ook wel eventjes telefoneren met een bevriende speler van de tegenpartijen om dat soort afspraken te kunnen maken. En dan ja. was de afspraak een gelijkspel of zo? Een gelijkspel of? Ja. Of, een, uh, of, een, of een overwinning of een uh, nederlaag. Nee. Uh, maar goed, dat spreidde zich natuurlijk wel redelijk snel uit, want Lazio speelde elke week tegen een andere tegenstander. En uh, toen heeft de vader van mijn vriend... die uh, heeft op een gegeven moment een afspraak gemaakt... om een gelijkspel, volgens mij, van Palermo... tegen Novara of, ik weet het eigenlijk niet precies. En dat werd geen gelijkspel. Dat werd een overwinning van Palermo. Dus die groenteboer... die ging echt voor miljoenen lirussen uh, het schip in. En die was op dat moment al redelijk blut. Want het is natuurlijk veel moeilijker om... in die tijd ook, om, om op een gelijkspel... Te gokken. Want daar moeten heel veel. Er zijn zoveel variabelen. Er hoeft er maar één te zijn. die je maar toevallig toch inkopt, terwijl het eigenlijk de bedoeling niet is. En je hebt een heel groot probleem. Want niet, el, niet elke speler uit het team zit erbij in. bij nee, nee. Niet, per se, bij de niet per se, nee. nee. nee. nee. In, dat, in dit geval ja. in ieder geval niet. Nee, moet je juist ja. dus spit, gaat spits gaan tackelen. Dat wordt ook wel <laughs> ja. wat probleem. Dus die groenteboer kwam verhaal halen. Die bij de vader van jouw beste vriend. Die groenteboer zei: hé, hey vriend, dat hebben we zo niet afgesproken. Jij zou gelijk spelen. Mag ik alsjeblieft mijn 10 miljoen lieren terug? En die weigerde dat. En die zei: Maak je geen zorgen, volgende week doen we gewoon precies hetzelfde bij een andere wedstrijd. Maar die had er zo'n tabak van en die is naar de politie gestapt. Okay. En daarmee is dat hele verhaal aan het rollen gegaan. Maar de grap, als je het dan hebt over cultuurverschillen bijvoorbeeld... Ik weet nog dat wij op vakantie waren in uh, Mondello, een badplaats net buiten Palermo. En dan zou je zeggen, nou ja, die Margarini is vooral daardoor bekend. Weet je, wel? je typt Toto Nero schandaal in en zijn naam komt steeds overal tevoorschijn. Dat Toto Nero betekent ook gewoon de zwarte Toto. De dat zwarte is gewoon, toto, ja. Maar ik, ja. En, uh, uh, <lacht> maar, maar ik weet nog dat ik dus met die Guido Margarini op het strand... in de middag een pastatje zat te eten. En dat hij echt door iedereen aangeklamd werd. En nog van, ah, grande Magherini. Omdat hij één keer in een bepaalde... Uh, bekerwedstrijd, een doelpunt had gescoord uit een, uit een corner in één keer of zo. En niemand had het meer over dat Toto Nero-schandaal. Misschien dat het zelfs wel een beetje eraan bijdroeg aan zijn heldenstatus, of niet? Nou nee, zo... dat, dat, dat denk ik niet, maar hmm. het is wel zo dat uh, zo'n omkopingsschandaal zoals toen... Uh, kijk, het is natuurlijk fout en het mag niet. En iedereen weet dat het niet mag. En het, mm. het gaat in tegen de sportieve moraal. Uh, maar het had nog een soort van romantiek bijna die er omheen hing. Wat nu volgens mij wel echt verdwenen is. Met de omkomst van internet, online betting. Nou ja, als je het hoort zo. over die enorme bendes. De moord komt eraan te pas. Uh, nou ja, niet in Nederland dan. maar je wilt bij, in, dit, bij dit ja, soort... Bij zorg, zorg, ja, daar gaat u, enorm veel geld Wat er nu net om. is uitgekomen het rapport. Ja. ja. Um, Heren aan tafel, verbaast het jullie dat het wereldwijd op zo'n grote schaal gebeurt? Nee, eigenlijk niet. Het, het, uh, laat ik het zo zeggen: ik was even verrast door het bericht, maar ja, ik, ik val ook niet van, van mijn stoel. Uh, uh, uiteindelijk. Wat mij blijft verbazen is dat men blijft roepen. Nee, in Nederland gebeurt het niet. Ja. Nee, dat Tenminste, niet. wij hebben geen aanwijzingen dat het in Nederland gebeurt. Ja, maar reed kom op. We zijn echt op dit moment volgens mij het enige land in Europa... Ja. waarin dit soort uh, overtredingen ook niet strafrechtelijk vervolgd worden. Dat verbaast me ook zo ongelooflijk. Dat, dat schippers en opstelten gewoon zeggen... nou, het is een zaak van de KNVB, die ja, ja, ja. het maar op. En we, doen, we, we over... doen wel een onderzoek, maar geen strafrechtelijk onderzoek. Dus hm. We laten wat mensen van een universiteit het Maar die, die vice-Richard ja. en die Kale Co, die, oh, die zaten toch vast wegens kunstroof. Dat ja. is het, ja. Ja. Maar nou, daar zijn er wel geluiden. Ik zag een aflevering van uh, Eén Vandaag. En daar uh, uh, kwam een Duitser aan het woord en een Belg. En die zeiden, ja, uh, in onze landen wordt het enorm onderzocht. Er zijn speciale politie-eenheden die ja. naar match, matchfixing uh, onderzoek doen. Alleen, ja, het stopt dus bij de grens. En die zeiden over, ja, als wij vermoedens hebben in Nederland... we weten niet eens wie we moeten bellen. Want er is helemaal geen speciale eenheid... En die zeiden ook: van ja, jullie kunnen net wel doen of het allemaal niet bestaat. Maar die criminelen weten ook dat er in, in, in die landen, geen, in Nederland, geen onderzoek naar nou wordt gedaan. Dus die gaan juist naar Nederland. Ja, nee, dat, dat is absoluut zo. En, en um, wat, wat, het, wat het. Kijk, in Chinees, die uh, dus Ik heb toevallig vandaag nog op een of andere online uh, wetkantoor. heb ik ze een beetje zitten zitten <laughs> om even op de jubilair League in te zetten. Maar je kunt gewoon, en Chinees maakt het niet uit... of je inzet op Go Ahead Eagles tegen FC Den Bosch... of AC Milan tegen, tegen Inter. Dus de, de, Nederland wordt daarmee alleen maar interessanter... zou je zeggen, voor, voor dit soort criminele maar organisaties. Maar dus wat in... opstelt en schippers zeggen van... nee, we hebben geen concrete aanwijzingen? Ik vind dat heel naïef ja. en ik vind het dom... dat er niets meer gedaan wordt. Kijk, het probleem los je er sowieso niet zomaar mee op. Uh, misschien wat ze dus in Australië nu hebben gezegd... van nou laten we in ieder geval dat macro laten we dat proberen te verbieden. Uh, dan je bedoelt dat we, op, op allemaal van die uh... dat je dus op, op de kleinste dingen. Want dan, ja. dan kun je dus één speler uh, kun je dus omkopen en zeggen: zorg jij heel even of een trainer zorg jij even dat je in de zoveelste minuut invalt? Of uh, nou ja, je kunt op de meest ja. ongelooflijke kleine dingen kun je inzetten. Nou, dat dat kan een stap zijn en je moet natuurlijk. Uh, kijk, in Italië, dat is op zich wel grappig. Uh, daar. Wij in Nederland wijzen nogal snel naar Italië... want daar spelen zich dat soort dingen af. Dat hebben we met dopingschandalen ook. Weet je, dat waren toch vooral de wielrenners uit Spanje en Italië die dat deden. En onze jongens, weet je, Hollandse jongens. Het is nu doodstil hè, wat dat betreft uit Italië en nou Spanje. Ja. Wat, wat, wieler, wat fietsen betreft. Ja, nee, dat klopt. Maar goed, dus we hebben ook wel gezien inmiddels... dat het niet alleen ja. maar daar gebeurt. Nee, zeker. Nee, dat dat ja. bedoel ik. Het komt nu voornamelijk ergens anders. Ja. Daar zijn ze nu doodstil. Ja. Maar denk jij... Um, jij zegt ja, het komt echt wel in Nederland voor. Kan niet anders? Ja, nee, absoluut. Waar, ja. Waarom zou het in Nederland als enige land ter wereld of in Europa niet voorkomen? En waarom, waarom steken wij, tussen aanhalingstekens, dan zo ontzettend onze kop in het zand? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Vindt het, Waar, vinden we het gewoon niet dat... zo belangrijk of zo? Uh, ja, daar ja, lijkt het op, namelijk. Ja, daar lijkt het op. Oh, ja, er ze ik... in, Alberto. Nou, ja, nou, ja, Alberto. Ja, dat is een... Uh... Het is zeker waar. Snor op, ja. regen, ja, nou ja, Misschien zijn we dat wel aan het doen. K kijk, de afgelopen ah, jaren, want het ah. is niet voor het eerst dat hierover gesproken wordt. Nee. We hebben ja. het over de, de, de Belginezen en, uh, en ja. de, de Jupiler League. En dat was vorig jaar of anderhalf jaar geleden, is daar, uh, is daar heel veel uh, rumoer over geweest. Of dat wel of niet zou zijn gebeurd. Ja. Dat is wel gebeurd, maar dat bleek achteraf helemaal niet strafbaar te zijn. Want deden eigenlijk niet zoveel wat niet mocht. Nee, maar het betekent wel dat, dat er ge gewet wordt... In, in, in het buitenland, in het verre buitenland, op, op nou ja, uh, wedstrijden die het niet zo uh, te doen. We zien in Nederland ook de raarste dingen gebeuren: keepers die over uh, ballen heen duiken en dergelijke. Mensen zijn onkoopbaar. Uh, niet iedereen heet Raymond Sluiter en kan 35 mil naast zich neerleggen. Dus het zal ongetwijfeld gebeuren. Ja, het en het is vreemd dat het niet wordt onderzocht. Ja. Ja, dat is precies wat het is. En dat hoorde ik vandaag ook nog iemand vertellen. Van, ja, weet je, voor hetzelfde gaat je een speler... Raymond Sluiter is misschien dan een goed verdienende tennisser... dat weet ik niet. Maar een jongen die inderdaad in de Jupiler League... voor een paar duizend euro staat te, te voetballen. En die krijgt 2000 euro aangeboden om voor een bepaald reclamebord... Uh, een blessure te, te, te feken waardoor die dus even te, een paar minuten langer in beeld komt. Dat kun je iemand ook voor maar laten het is, betalen. Het is, het, is niet, het is niet alleen maar bij jongens die voor een paar duizend euro in de juiste jaren. Ik bedoel ja. in Italië: Cristiano Doni is echt een boegbeeld van Atalanta ja. Bergamo. Die heeft echt genoeg geld in zijn leven verdiend en die is er toch voor gevallen. Ja. En er komt nog bij, en dat is ook volgens mij een heel groot verschil met hoe het er in het verleden aan toe ging. Die jongens worden ook echt onder druk gezet. Dat is een van de kartel in Singapore. Er zit een hele grote, ik stel me een soort uh, Chinees of een man uit Singapore voor, die mm. daar, die daar uh, in, een, in een ontzettend penthouse uh, bovenaan het imperium zit. En die stuurt allerlei bendes uit Oost-Europa op voetbalers. Dus echt af te persen. Ze dus worden ja. ook echt afgeperst, onder druk gezet om daaraan mee te doen. Maar kun je dat, is het dan flauw om te zeggen dat je als je het wedden op, dat op wedstrijden verbiedt, dat je dan nou gewoon van het probleem af bent? Je kunt toch als land zeggen, sorry, maar dat doen wij dus niet aan mee? Ja, maar dan krijg je dus illegale toto's. Ja, precies. De Toto Nero. Met in China. Ja, kijk jij nu, Roland, kijk jij nu anders tegen het voetbal aan... na dit rapport? Denk je nu, oh jee, alles kan wel gefixt zijn? Uh, nou ja, in principe wel. Als het inderdaad zo eenvoudig is als, als een, een gele kaart in de dertiende minuut. Uh, ja, natuurlijk, waarom We zijn niet, het natuurlijk. Maar bij, bij, de, de, bij de, alle dopingverhalen zeggen heel veel mensen bij het wielrennen. Ja, ik kijk niet meer, want bekijk het maar. Waar, waar kijk ik nog naar? Heb je nu hetzelfde gevoel, gevoel bij voetbal? Nou, ik denk wel dat, uh, dat geldt voor mij wat minder. Omdat ik niet een uitgesproken voetbalfan, een liefhebber ben. Uh, maar ik denk dat dat voor veel mensen dat wel zou gelden. Dat misschien de enthousiasme voor die sport er nog wel een beetje af gaat maar lopen. Maar ik denk dat het grote verschil is dat, dat in het wielrennen... praat je echt over de grote wedstrijden... die gewonnen zijn achteraf met vals spelen. En ik denk dat dat ook uit het onderzoek wel blijkt... Um, dat de echte grote wedstrijden... dat daar niet meteen van wordt aangenomen... dat die uh, verkocht zijn. Het is echt niet kan zo dat Spanje... Uh, kan uh, me geld... toch herinneren dat Ajax eruit vloog? Kan ja, me toch herinneren dat Ajax eruit vloog? Zeker. 7-1. En we hadden een marge van 6 nodig. Dat blijft natuurlijk een buitengewoon verdacht. Dat vandaag, was toch die knipoog denk. van die keeper? Ja, ja. Ja. Van die verdediger, ja. Ja, alhoewel, weet ja. je wel... je veronderstelt dat je naar eerlijke sport zit te kijken... maar sport is ja. per definitie niet eerlijk. Weet je, en dus... dan, dan komt zo meteen uh, het Fuentes-verhaal nog... want die heeft nog een... De, de, de bloedstalen die hij had, waren maar van 20 van, uh, van wielrenners. En er ligt dus nog 80 ja, van. Is... Dus ik denk dat de voetballers er zo langzamerhand ook gaan dan gaan, hoor. Gaan ja. gaan, dus... Schaatsers, tennissers, Ja, hoor. Ja. Ja, ik zie Renate een beetje droevig. Nou, nee, ja, ik word er helemaal niet moedeloos. Nee, van. Ik niet ja. Dit is niet dat de sport nee. dat hier aan kapot gaat. Dat nee. is echt de overdreven. Nee. Ik denk nog, ik denk dat wij er als journalisten heel gretig van moeten worden. Dat betekent dat, dat artsen, dat, dat mensen die rondom die sport zijn, dat daar nog ongelooflijk veel verhalen zijn te halen. Ja. Dit is het moment waarop ze, waarop ze mogelijk willen praten. Hebben ze jarenlang niet gedurfd of niet. Uh, dus ik denk dat journalisten erop uit moeten. En uh, dat wat ze al niet gedaan hebben nu. Uh, de jas aantrekken, die verhaal te scoren. scoren. Ja, en los daarvan, als uh, het wielerseizoen weer losbarst straks, dan zit, zitten wij, ja. ik in ieder geval ja, wel, zit toch weer voor de televisie te kijken wie er gaat winnen. Ja. En nou, en dat, dan ik, denk ik niet aan die heeft... Ja, maar, maar even, even, dat weet ik niet. Ja. Ik, ik ben wel een beetje bang, dat na alles wat er dit jaar gebeurd is, en ik ben ook een wielerfan. En dat zeiden we dat dat ook is... na de Festina-zaak, vonden we het ook, zeiden we precies nee. hetzelfde. En nu de nee. het, en... Tour was toen na nee. Festina, was de Tour dood, Oh, en nu wordt alles anders. Maar nu is het niet meer levend te krijgen. Ik ben echt, ja, voor mij is de, de Armstrong-zaak en dat wat er daarna aan het rol is gekomen... hoe ziek het echt was, dat is voor mij wel een, een soort eye-opener. Die is Dit nog is niet boven, denk ik. In, hoe ziek, ik zien. Het, hoe ja. ziek het echt was... is volgens mij nog niet eens boven. Even tot slot over matchfixing in Nederland. Moet er onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek komen... Nou, dat, dat vind, vind ik wel echt, ja. Want wat ik daar straks over Italië zei, daar wijzen wij nog eens naar. Maar dat is een land waar uh, verschillende magistraten... Uh, al jarenlang onderzoek doen, strafrechtelijk onderzoek doen... naar dit soort praktijken. En die hele uh, last bed is zeg maar het laatste schandaal in Italië geweest. Uh, een een uh, magistraat uit Cremona, die heeft toen al uh, ontdekt... dat er dus allerlei lijntjes naar Singapore uh, liepen... en dat er dus spelers onder druk werden gezet... Uh, via bendes uit Oost-Europa. Ja, als je, volgens mij is dat het minste wat je, wat je kunt doen om die zaak enigszins uh, serieus aan te pakken. In plaats dat het blijft hangen in onderzoekjes: van ja, het is of ernstig, het nou maar Wat doen we er dan komt. verder aan? Ja. Onderzoek nu dus, zegt Renate. Aanpakken. Ja, Martijn van Beek, nu mag jij. Radio 1, het NOS-journaal. De onroerende zaakbelasting stijgt dit jaar opnieuw te snel. Huiseigenaren betalen bijna 4 meer dan vorig jaar... blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis... terwijl maximaal 3,75 was afgesproken. Om dat recht te trekken had de minister besloten... de normen voor 2013 te verlagen... maar de gemiddelde stijging gaat er dit jaar dus opnieuw overheen. De politie heeft sterke aanwijzingen... dat NS Aourag uit Wassenaar zelfmoord heeft gepleegd. Welke aanwijzingen de politie heeft, is niet bekendgemaakt.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 We zitten naar BNN Today op Radio 1. Zoals uh, iedere vrijdag zet ik een punt achter de week vanavond. Met presentator Alberto Stegeman. Columnist en sportjournalist Renate Verhoofdstad. En financieel journalist en RTL Z-presentator Roland Koopman. En <coughs> with my main man Erik. Hey. Wil je meepraten? Dat kan. Hashtag BNN Today op Twitter. Wil je ons zien? Radio 1.nl voor de webcam. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja. Nu dan wel. Ja, nu dan ja, wel. Ja, ja, ja. Er zitten hier drie mensen tegenover je die denken... Nee, waar okay. gaat dit over? Ja. Ik zal het je uitleggen. Um, een tijdje geleden liep ik tijdens de popronde... Uh, wat een, een reizend popfestival is in, uh, in oktober afgelopen jaar... Uh, tegen een bandje aan dat Orlando heette. Dat bandje bestond nog maar net. Zangeres bestond al wel wat langer. De zangeres is Tessa Doustra. Die heeft een ander bandje. Dat heet heette Wooden Saints. Wat ook al heel mooi bandje is. Maar die dacht, weet je wat, dan nou ga ik eens echt een bandje doen... en dan ga ik eens echt doen wat ik zelf helemaal mooi vind... En, en dat zag ik, en toen raakte ik op slag zo dusdanig in de war dat ik, een, uh, ik had een cd'tje van haar gekregen. waar één nummer op staat, heb ik toen meegenomen hier naartoe. Mm -hmm. Hier gedraaid, toen raakte jij in de war. En zo is heel langzaam een beetje die <laughs> schakel zo gaan leven. En de plaat komt eraan. De Early Warning Company gaat de plaat heten. En ja, die komt op 7 maart uit. In Paradiso wordt hij gepresenteerd. Vanaf de achtste ligt hij in de winkel. Um, en ik heb hem. En ik kan je vertellen, het is werkelijk. Ja, ik ben een fan, maar dat, dat, dat etaleer ik hier dan ook maar gewoon helemaal. <laughs> het is, ik vind het een prachtige plaat geworden. Het zijn hele mooie songs. Het is soms uh, vrolijk uplifting met, met de blazers. En soms is het zo ongelooflijk diepzinnig en mooi. En dat is deze. Deze heet Know You Might. En zoals zij dit zingt, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Zo mooi. Maar zo. Dat vind ik echt. Dus luister naar um, Orlando en Know You Might. Ik was wat nou, super, was was wat super latief, maar dat, uh, dat blijf ik ook gewoon bij. Ja, nee, ik vind het... Uh, <coughs> ik mooi, ben he? een beetje verliefd op haar. Ja, maar het, is ook een schattig, het is ook een poppetje, dat meisje. Het is zo'n le lief, leuk... Kind. kind. <laughs> Early Warning Company <laughs> het album. Dat ligt vanaf 8 maart in de winkel. Dit was uh, het prachtige No You Might van Orlando. Luc, de laatste punten. We beginnen met voetbal oranje. Nederlandse Elvertal speelde tegen Italië afgelopen woensdag en dat, ja, dat ging echt best lekker. Dat vind ik nog uh, te zacht uitgedrukt. We speelden ze uh, finaal weg. Ja, finaal weggespeeld. Maar goed, het blijft wel. Het bleef gewoon 1-1. Alleen wij hadden 7 tot 8 kansen waarvan 3 alleen op de keeper. Dan heb ik het nog niet eens over de eerste helft. Want we hadden de Italianen 1 kans en wij hadden de 5. Ja. dan is de verhouding iets uh, van 4-1. Uh, je wat? Of ja. zo, als, als je de helft mist. Ja, ja. Oké. Okay. <lacht> mijne. <lacht> <lacht> ik zie Alberto een beetje knikken. Maar ja, ik vergeet dat die Italianen gewoon niet naartoe kwamen... om een wedstrijdje te spelen. Die hadden niet te veel zin in. en Dat was te zien, dus ja. het schoot allemaal niet echt op. Nee, je was niet heel erg onder de indruk. Nee, ja, het is leuk voor de jonge jongens dat ze dit mochten doen. En uh, verhalen heeft kunnen zien wie er wel of niet goed genoeg was... om eventueel... Maar die Italianen, die nee, stelden er iets om. voor voor. Ja, of wel, of ja. is die gefixt? Maar <lacht> uh, <lacht> serieus nou ja, voor de jongens. Jij vond het wel uh, een mooie pot, Renate. Nou, voor een, voor, ik, normaal gesproken loop ik ook niet zo heel erg warm voor oefenpotjes. Maar voor Italië wel. En uh, dit viel nog wel mee, vond ik, voor een uh, oefenpotje. Ja, inderdaad wel interessant. Wel maar het eerste kwartier hebben we uh, die het bal alleen maar teruggespeeld. Breed gespeeld, ja. teruggespeeld, breed gespeeld. De Italianen bleven wachten op hun uh, eigen helft. En die alles wist van, nou ja, het wordt vanzelf wel... Uh, wat en Pierlo. Pirlo, die ik bedoel, dat is mijn absolute held. En die had toch zeker weer iets van drie echt waanzinnige balletjes. Nou, dan is het maar voor mij al weer Buiten die wel. balletjes om dat haar. Die en die baard. baard. Oh, wat een Romein. Maar lopen ze nou in, in, uh, in Italië ook wel voor dit soort potjes? Dat ze zeggen, oh yes, Janmaat of... Nee. Nee, nee. Dilly blind. N nee, nee. <laughs> Nee, nee, absoluut niet. Het, het is, het, het, Italianen, het is heel simpel, de, die, dan gaat het erom. Uh, ze vinden het belangrijk als het er toe doet. En voor de rest interesseert ze eigenlijk niet zo heel erg veel. En daarom zijn ze ook altijd zo geweldig bij echte toernooien. Weet je wel? Dan moet er gewonnen worden. En dan doen ze het ook. Mm. Wat, wat wel, als ik toch iets positiefs mag zeggen, wat wel leuk is aan dit elftal, is, we waren natuurlijk twee jaar geleden was het een beetje klaar. Niemand vond het meer leuk. Het waren een beetje over het paard getilde heren. Dat is wel voorbij. Iedereen vindt het weer leuk om te voetbal. Nou, ik zat zelf zat te kijken. En toen zag ik ineens Robben op de ja. bank zitten. En uh, Dirk Kuiten, En ik, ik, ik merkte aan mezelf dat ik dacht... Van, ik heb zo genoeg eigenlijk ja, van die hoogte. Ik was hoogte. ook voorbij. Ik wil, ik wil ze eigenlijk ja, niet meer. Het en de snijders en de, de van de vaart. Geef dat... die jong, andere jongens ja. maar een ja. kant. Klaar. Nou, dus dit was dan wel een nou, soort nou, nou, openbaring. Nou. Ja, en wat, ik ook, en wat ik ook interessant vond. Is dus dat wij natuurlijk dat eeuwigdurende probleem van die Robben van Persie in het Nederlands elftal. Dat we steeds maar niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. En hoe kan het toch dat dit bij Arsenal en nu bij Manchester United zo goed doet? En in Oranje maar niet. Eén en ding. Ik, en ik had nu ineens zoiets van: we moeten gewoon al, alle hoop moet op Robin. Maher Ma erachter. Maher, en, helemaal en, goed. En, uh, en, uh, en Van Persie waren uh, broertjes. Nee, ja. niet doen nog. Terwijl, Terwijl, dat was nee, mooi. Ik heb hem ook wel als wedstrijdende in de. In de... Eredivisie zien spelen en dan tegen de middenmotor. Ja, nee, maar die waren gefixt. Ja, ik heb niet gekeken, ik wist de uitslag aan het uh, <laughs> <Ja. laughs> ja, verder, ik heb, ik heb echt onder een hunnebed gelegen deze week. En die hunnebed heette SNS. Dus uh, je ja. <laughs> kunt. Ik vind, ik vind het leuk dat ze gespeeld hebben en ik hoop dat ze een leuke avond hebben gehad allemaal. <laughs> Goed. Yes. Yes. Het kaderval is weer begonnen, Willemijn. Of zoals in Limburg en Brabant zeggen, kernafval. Uh, verkleed kip van het jaar. Doe eens lekker gek en ga als mijn baas. De telefoon te is het gloeiend. Met, uh, ja, met uh, oranje artikelen, met Beatrix pruiken en heel de webshow werden bestellingen gedaan van Beatrix Spruik, Beatrix Pruik. En uh, totdat ze op waren. En ja. dan ga ik mijn leveranciers bellen. Ja, en dan zijn ze bij mijn leveranciers ook allemaal op. Dus ga je dit jaar als Beatrix, dan ben je de enige not. <laughs> en jij gaat als, Renate? Uh, ik ga als biljartdame. Ik, uh, Hoe ziet dat eruit? Uh, ik heb een giletje, een witte blouse. Uh, een giletje met een schotse ruit en een strikje erbij met een schotse ruit. Een keu, uh, in twee stukken. gevaarlijk. Krijt u topjes, dus ik heb een krijtsteentje bij me. Oh. We hebben elk jaar met een vriendinnenclubje in Den Bosch een soort thema. Vorig jaar was dat wielrennen. Reden we een criterium uh, van de Korte Peutstraat, een beroemde straat in een bos. En uh, dit jaar spelen we een derby. En die ga, ga je ook echt spelen, of niet? Nou, we hebben, okay. ik heb een heel fanatieke tante in mijn team. En die bouwt ieder jaar een enorme stellage achter een fiets. En vorig jaar stonden al die fietsen daarop. En zelfs rollenbanken hebben we meegesleept. En die heeft dus nu inderdaad een heel ding in elkaar gesoldeerd... met een biljarttafel uh, achter een fiets... En, uh, dus met, een gaan... een lijsteen, met een lijstje. Met een Met Vraag mij niet hoe ze dat technisch ja. voor elkaar hebben gekregen. Maar wij gaan echt met een biljarttafel door de stad. En uh, overal oh, waar we dat neerstrijken. Dat vind ik dus leuk van dat, bra dat Brabant en Limburg. Als een carnaval. Ik heb in Maastricht gewoond een tijdje. En ik ben ooit één keer vieren... En toen ben ik gegaan als wasmachine. Toen hadden we ja. een wasmachine <laughs> uitgerold. En daar heb ik drie dagen in rondgelopen. Ik kon niet meer. Maar dat, mensen maken dat. Het ziet een boerenkiel. En, nee. en, uh, en een, beetje, een beetje te me gaan aanrijden met een hoop drank in je mik. Het is, daar is echt iets anders. Ik heb het maar één keer gedaan, hoor trouwens. Maar daar is wel iets, en de mensen maken daar ook ja, echt daar iets van. We Wij hebben deze week een fotoshoot gedaan met Rini van Bracht uit Waalwijk en de, de biljartlegende met één Wat. oog. En uh, uh, ja, we, de, de, de voorpret is al heel erg leuk. En, en je komt ook uh, op allerlei plaatsen waar je... Nog, ja, ik, ik ga me toch weer zitten verdedigen, <laughs> denk je wel. Terwijl nee, ja, ja, niet, de, niet. De uit te leggen fenomenen is voor mensen die niet uit Brabant komen, volgens mij. Maar ik vind het hartstikke leuk. Maar ga je echt ook... Je gaat helemaal los, een paar dagen lang? Nou, in, in ieder geval zondag en maandag. Ja. En dan zien we op dinsdag wel hoe de vlag erbij hangt. En als woensdag? En, uh, dan kan je niet nee, naar... nee, nee. nee. Haringhap hebben we ook nog dat gedaan. hebben we ook nog gedaan, ja. Ja. Heerlijk. Mooiste tijd van het jaar, of is dat overdreven? Nee, dat is overdreven. Maar ja. ik kijk er wel altijd heel erg naar uit. Alles Roland maar doet er niet aan. <laughs> Albert, waarom no, nou, het Ik kwam uit een, uit een deel van Brabant, waar, waar ze wel met de boerenkiel tegen elkaar aan gingen rijden met er veel bier op. Welk deel van Brabant is dat? Ik, ik ben geboren in Oosterhout. Ik ben uh, getogen in uh, Gils Dat ja. We zijn twee aan elkaar geklidde dorpen. Ook berucht uh, hoor, het ja, tijdens no. de carnaval. Vooral geelzerijen. Kijk, kijk, kijk dat sardonische <laughs> lachje. Op ja, nou, ja, Daar liggen heel wat verhalen. Ja, het is leuk om dat een tijdje je leven te doen. Op een gegeven moment moet je verder. En ja. dat heb ik ook gedaan. Is het de basis toch? De, de, ge de, ge ge basis, ge de vliegbasis? vliegbasis. Ja, ja, ja. Ja, hoeveel ja, ja. kleine koopmannetjes heeft dat opgeleverd? <laughs> Geen enkel. Maar ze weten daar heel veel van financiën, dat wel. Uh, jij gaat als Alberto Luc, het andere onderwerp. <laughs> nee. Kom op. Als uh, iemand die in een ziekenhuis werkt, als een verpleegkundige ga ik. Oh, is dat iets om je heel nee, erg is, voor nee, te schamen? Nee, nee, ik, ik ben nu een beetje aan. Ik, ik, ik voel. Op rechts het gevoel van, ja kijk, zo doen mensen boven de rivieren dat. <laughs> toeristen. Niet, toeristen. Echt, niet echt over nagedacht, maar gewoon een beetje verkleden en bier drinken. Ja, ja. En bier drinken. Ja, vooral het laatste. Ja, oké. Okay. Luk. Ja, het weer. Ook deze week sneeuwde het weer eens. En dat leverde, ja ja, problemen op op de weg. Ja, op dat moment dat er nog niet zo heel veel verkeer is, dan, ja, dan, dan wordt zeg maar, de sneeuw niet weggereden door, door het verkeer. Uh, ja, er ligt wel zout. Uh, maar ja, dat moet nog ingereden worden door het verkeer. En ja, op dit moment rijdt er nog niet zo heel veel... Uh, er ja, nog niet zoveel auto's, dus dan heb je inderdaad te maken met die er uh, ja, er wit uitziet zoals het, zoals het heeft. Ja, zoals ze dat bij Rijkswaterstaat noemen, uh, wit. <lacht> <lacht> wit, weer mij. Ja, Erik. Nee, ja. Han. Uh, uh, ja, moet je er niet over twitteren als je er niet over wilt nee. praten. <lacht> Hallo. <lacht> dat is waar. Ik zat. Uh, wanneer was het? Dinsdag? Ik weet, ik houd het niet of precies het bij het wat je allemaal wanneer meemaakt. Nee, goed, maar ik was met een bloedoog zat ik op de bank. <laughs> omdat ik op met mijn fiets onderuit was gegaan. Echt als een lemming van de fiets gelazerd. Omdat ik met een heel klein slokje op. Ik dacht dat het niet zo glad was, maar dan was het wel. Ah, maar echt van alles gebroken? Nee, en ik heb nee, Maar ik zit wel onder de blauwe plekken en mijn linkerschouder is oud. Maar voor de rest... Uh... Hoe zie jij dat jij blauwe plekken hebt? <laughs> Leuk, Willemijn. sorry <laughs> zorg, zorg je dat? Want het zit op mijn benen. Uh, maar goed, je had er last van. Ja, ik had ja, er last van. Nu een beetje oppassen, hè? Ja, mam. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Draai dan maar een plaatje. Oh, is dat weer zo? Ja, ik ga een plaatje draaien van. Uh, want hier staat dat ik iets van Eels ga draaien, maar dat doe ik even niet. Ik heb wat anders gedaan. We gaan de heavy draaien, de Big Bad Wolf. Gewoon omdat die zo leuk is. Komt ie Hop. Tussen half elf en half twee presenteer ik samen met Michiel Veenstra... mijn uh, 3FM-collega de uh, Zero's Request TV-uitzending. We hadden de Zero's Request op 3FM, de, de, de popzender. Um, en daarin zal Rob Stenders dit bandje ook nog eventjes de, de lucht in gooien. als zijn een van de leukste dingen die er uit de Zero's komt. Dus de eerste tien jaar van dit millennium. Uh, dit bandje heet The Heavy en je hoorde de Big Bad Wolf. De zaak Nikki Plessen, presentatrice en ook nieuwbakken ze. Deze week werd haar eerste kledinglijn gelanceerd en gisteren kwam er allemaal buiten dat er een paar kledingstukken wel, nou, wel heel erg veel leken op die van iemand anders. Dinsdagavond presenteert Nikki Plessen vol trots haar eigen kledinglijn Nikki by Nikki. Niets lijkt er dan nog op dat ze 24 uur later een claim aan haar broek heeft hangen. Het ja, modemerk Zoe Carson was de eerste die opmerkte... dat sommige shirts van Nicky by Nicky wel nou, identiek waren aan haar ontwerpen. En zo waren er nog wel meer gelijkenissen. Maar vandaag blijkt dat Nicky niet alleen bij Zoe Carson spiekt. De ontwerpen van de copycat lijken ook verdacht veel op die van Hermes... Maillet, Topshop en niet te vergeten Victoria Beckham. Kortom, er zit een klein bleetje, een luchtje van plagiaat aan. En vandaag reageerde Nicky voor het eerst in RTL Boulevard. Ik ben gewoon bezig met iets waarvan ik denk... Ik wil iedereen blij maken, ik wil zorgen ja. dat mode gewoon bereikbaar is voor jonge vrouwen... die geen 3000 euro aan een jurk willen uitgeven. En dat is mijn passie. Ja, waar was mode maar beschikbaar voor jonge vrouwen, hè. Al die winkels waar je 3 euro voor een hemdje betaalt, zoals de H&M, of 7,95... voor een paar schoenen bij de Primark. Het is een schande. En daarom is er nu Nicky bij Nicky. Ik probeer gewoon echt mijn stijltje te brengen, inderdaad. En, dat, en de en ik zie een Victoria Beckham met merken, en Kate Moss met merken... Ja. En dat je dat ik denk, oh, dit is helemaal mijn ding. Ik zie gewoon allemaal leuke prints voorbij komen, ja. Ja, dan ben je toch goed, verdomme niet goed bij je hoofd als je het niet uh, kopieert. <laughs> toch? ben je toch een dief van je portemonnee. <laughs> oh, uh, why? <laughs> Waarom reageert ze ook? Zeg gewoon niks. Of zeg gewoon, ja, jezus, ik nou, kan niet, ik wel ik kon niks bedenken. Ze, nou, ze moest wel wat zeggen. Ik heb een beetje verdiend van deze zaak. <laughs> ja. als, je, als je dan niks ging zeggen, <laughs> <Nee>. dan... Uh, <laughs> Uh, doe dan een Diederik Stapeltje. Kom ja. ja, met een verklaring Je zegt ja... een shoot van Oh my god, wat is dit erg. <laughs> ja, ik had een ja. bruin drankje met prik erin. Dat vind ik wel lekker, kan ik ook best maken. Ja, ja dat is nou ja. best wel Oh my god. Ja, wat zou ze gedacht hebben van... Dit gedacht? Dit wordt... <laughs> dit, wordt dit, dit, dit, dit Ja. Hm kan je erover zeggen, hè? Ja, ja. Kan je dan dan zeggen, beter... Oh, hey, gaat hij ook weer? Beter goed gejat. dan was slecht bedacht, zegt u dan toch? Ja. ja, maar dit is ook niet goed gejat. Ja. <laughs> beter ten halve keer dan oh, volledig zou ik zeggen. Nee, maar dat was dus één shirt. Was dus, uh, die, die, die, er was dus een shirt en er stond een heel groot geek op. En dat shirt... Die dat heb ik dat vorig was... jaar al besteld bij Topshop. Ja, dat was maar echt exact hetzelfde shirt. Ja, maar, maar daarvan ik heb al... zijn ze, ja, uh, lettertype... Uh, ja, ja. ja. Dus het gebeurt wel meer dan dit gaat in 200 winkels? Zo. ja ja Ze heeft het echt heel erg verkocht dus dit wordt, wordt echt nee het lag nog niet in de winkel geloof ik nu, nu dat was al dat wel, het moet, wel dat we dat dat kon nog teruggestuurd worden, worden naar die kinderen in de filepui het was, was, de was de niet geleverd Thijs dus dus wat is nou helemaal het probleem ja. nou die advocaat van die Zoe Kass die laat het niet bezitten die zegt sorry is niet genoeg we uh, hebben gewoon een schaam. Ja, goed, ja. goed het is wel uh, Nikki bye Nikki, Nikki. Yeah. bye Somebody else bye bye bye bye Nikki moet je dan zeggen bye Nikki dat vind ik dan wel goed. Nick, eigenlijk. bij Nicky. Dan wil ik hem weer. wel weer. Ronald, ik voel aan. Ik een mooi patentje aankomen. Wow. en een mooie kledinglijn. Heel goed. En was dus nou. ook niet verantwoordelijk voor de raf en hè? Want het... Uh, dat heb je weet niet ik de niet, in de Ik heb me echt wel even diep in deze zaken. Nou, zaak. ja, oké, okay, nee, goed. Nou, Nicky, hè, meid. Zet doe iets. Uit. Kom met een verklaring. Doe, ja, doe maar, iets. dan doe Zit. maar niks gewoon. Dan ga ik wil gewoon leuke dingen maken voor de meid. <laughs> iets anders dan, dus burgemeester. Ze heeft mooi haar. Ja. Burgemeester Evert van der Laan dan kan de Koninklijke de dag delen van de stad gaan droogleggen. Amsterdam is dat. Gemeenteraad van Amsterdam moet nog wel akkoord gaan. Maar zodra dat het geval is, zal de reg regels zo snel mogelijk worden ingevoerd... zodat de burgemeester die bij festiviteiten, zoals de troonsvervolging, al kan gaan gebruiken. De burgemeester zegt wel dat het nog niet zeker is of hij die, die maatregel echt daadwerkelijk gaat gebruiken. Ja, jongens... Ja, wat wil hij, nou? wil hij nou? Een feestje of niet? En dan uh, de premier zegt. En dat kan ja, niet zonder alcohol. Het zal niet alleen van maar Ranja zijn, jongens. Nou, dat belooft wat. En dan ja. komt de burgemeester dan zo en zegt: ja, sorry, Ranja. Ja. Uh, nee, natuurlijk, uh, dat kan best zonder alcohol. Maar, uh, Misschien uh, ja. moeten ze dat <kijt> ook maar in Den Bos gaan doen dan. Ja, jou? die hele inhoud. Ingeelde... <platformer> nee, daar gaat het zonder alcohol. Dat allemaal van die waste. Dan wordt het ook niet aan banden gelegd. Maar er is natuurlijk wel een verschil. Jij hebt in Italië gewoond. Je kent de cultuur. Daar zou dit volgens mij nooit gebeuren. Want daar gaan ze heel anders om met alcohol. Klopt. Daar, daar, daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit uh, mensen in de goot uh, zien liggen... s'nachts om drie uur, uh, zoals uh, in uh, Den Bosch, komend weekend. Maar nee, maar, maar echt niet? Nee. nee dat Word, wordt uiteindelijk er... in het uitgaansleven toch ook wel flink gezopen? Nee, er wordt niet flink gezopen. Daar drinken mensen, die beginnen al een uurtje of zeven met een aperitiefje. Ja. Dan drinken ze een aperol en dan hebben ze er wat nootjes en wat hapjes en uh, wat pasta erbij. En dan op een gegeven moment gaan ze lekker met z'n allen uit eten in een restaurant. En dan wordt er nog te, een glas, twee glazen wijn gedronken. En dan is het wel zo'n beetje klaar. In Italië gaan mensen niet op stap om laveloos te Ik worden. Ik moet zeggen, is niet het grootste probleem niet zozeer dat mensen laveloos worden... als wel dat het altijd uitdraait op een grote teringzooi met ME... En politie en vechtpartijen en dat soort dingen. En door alcohol... Is dat niet het grootste probleem? Ja, nou een keer... doorlaafloosheid. Ja, ja, nee, ja, ja. nee, om het dan maar nou dat... aan banden te leggen. Weet dat een nieuwe kerk gaan bestormen. Omdat daar een... Dat zat toch ook wel weer mee Nee, maar goed. Het, weet je, er zijn ook feesten. Festivals bijvoorbeeld. Waar ook gewoon veel gedronken wordt. Maar als het niet uit de hand loopt. Is het toch geen enkel probleem. Het loopt alleen in de openbare ruimte. Eigenlijk altijd uit de hand. Want er wordt altijd iets gezocht. Waar er dan nee, opeens steeds dat... stenen door de ramen moeten. Dat is waar. Maar ik denk dat natuurlijk ook een groot deel drugs is. Het gaat volgens mij ook om controles daarop. Hoe ja. ga je dat organiseren? Je kunt niet zomaar zeggen, we gaan die stad uh, alcoholvrij maken. Werkt niet. Denk nee, je niet? niet. Nee. Natuurlijk niet. Wat gebeurde er ook weer met de drooglegging in Amerika in de jaren 30? Van ik bedoel, dat is Boardwalk gewoon... Boardwalk Empire, zeg ja. ik. Deel 1, 2 en 3. Helemaal ja. te gek. Ja. Kortom, jullie gaan lekker stevig indrinken thuis. Begrijp ik. Ja. Zeker. Ja. Nou, met allen allebei Alberto. Mag ook. <lacht> ja, jullie zijn van harte welkom. Hou <lacht> ja. Luc, allerlaatsten. laatsten. Yes. Het eh, tijdschrift Actueel bestaat niet meer. De editie van december vorig jaar, dat blijkt de laatste te zijn geweest. Maar het blad actueel bestond sinds 1982. Seks en misdaad waren in de beginjaren de belangrijkste onderwerpen. En toevallig waren dat ook de twee hobby's van Peter R. de Vries. En die is ook nog enige tijd hoofdredacteur geweest van dat blad. En toen had je in die tijd altijd een plakker alibi. In de mijn. <laughs> Sorry, te makkelijk, te makkelijk. Geef toe, niet jouw niveau lukt dit. Nee. Jammer, uh, Roland. Actueel. Uh, nou ja, ja, geen idee wat jammer is. Uh, kennelijk niet, want er, er waren geen lezers meer. Dus, uh... nee, maar vind jij het jammer? Ga nee, je het ik missen? Vind het niet nee, ja, ja, ik ga het verschrikkelijk missen. <laughs> oh, ja, daar mag je best voor uitkomen hoor. Uh, dat was een uitgeverij. Ik heb ooit nog eens in Tilburg in een straat gewoond. En volgens mij zat schuin tegenover de uitgeverij van de GELACH <laughs> Het is wel bijzonder dat een groot merk was actueel. Want dat was echt een, een, een, een van de grote was dat echt tijdschriften. Groot, ja? Het was dat een panorama ja. en de revue. Zeker. En het was een heel populair merk onder een aantal, uh, aantal mensen. Dat was een tijd lang, zeker niet in, in die periode dat Peter de Vries was... was dat een serieus tijdschrift in Nederland waar een hoop mensen van, uh, van hielden. En dan is het best wel bijzonder dat je zo Merk naar de kloten weet bij te helpen. Want niemand vond het meer interessant. Er waren nooit meer onthullingen, er waren nooit meer echt goede verhalen. Dat, dat, ik ben ook al wel eens geïnterviewd. Nou, dat, dat, dat, was niet, uh, dat was niet meer. Dat was niet meer. <laughs> maar was dat een, een onderzoeksjournalistiek blad, zou ik maar zeggen? Ik, heb nog, ik, ken daar, het, daar, ik ken het echt alleen ja, maar van de latere ranzige is, periode. Nee, waarschijnlijk. nee, nee. Dat, zo, daar is het wel naartoe gegaan. Maar in eerste instantie bracht het echt nou ja, verhalen zoals Panorama... dat ja. in het ja, verleden okay. ook veel, uh, veel deed. Dus het is wat dat betreft afgegleden. En dan zie je dus ook dat uh, uiteindelijk de lezers gewoon uh, ja. zo'n bladvaar zijn. Maar dan wordt er gezegd van ja, de, de, de, want de, heel veel mannenbladen doen het slecht. De revue doet het hartstikke slecht, de playboy. En we hadden van de week hadden we het erover in bn Today. Toen zei iemand van ja, um, weet je, mannen willen feiten... Uh, meer dan vrouwen. Vrouwen willen graag dat blad kennelijk het gevoel in, in handen hebben van een blad. En mannen willen harde feiten. Die vind je ook op internet. En bloot vind je ook op internet. Nou, that's Daarom ah, Ja, Dat, dat. verklaart ja, natuurlijk slecht. wel. Dat bedoelt panorama werd op een gegeven moment ook uh, naar je blote buurmeisje kijken blad. En actueel <laughs> was dat ook. Met de leuk uit de bloot uit de, <laughs> de regio. Waarvan je denkt, oh god. En met de komst van internet zit dat onder, onder één klik. Is het, uh, heb je, uh, weet maar ik lees je jij ver? een van deze bladen? Nee. Nou, ik, ik blad ze wel door, maar dat is voornamelijk vakmatig. Omdat ik uh, daar af en toe nog hm. wel wat, wat inspiratie uit op doe. Omdat het, omdat het vaak werelden ligt. die andere bladen waar uh, ze nooit in, uh, in bivakkeren. Maar wat je wel ziet is dat... Ik geloof er niet zo in dat het gaat om, om de korte feiten en, en, en het bloot. Ik denk dat mannen wel degelijk goede achtergrondverhalen willen. En dat er echt wel een markt is voor zo'n soort blad. Alleen ontbreekt het vaak aan de kwaliteit. Het is uh, hap-snap. Mensen, journalisten hebben te weinig tijd om een goed verhaal te maken. Om dingen uit te zoeken. Geen nieuws te maken. Ja, dan, uh, dan houdt het op. Wat, wat vind je wel een goed blad? Dat er nu is? Um, nou, een, een, een, een, heeft, heeft iemand een abonnement op een, abonnement op een blad? V. Oké. Okay. Uh, ja, heel saai, die Economist. Maar die heb ik net opgezegd trouwens. <lacht> nee, maar ik ben wel iemand die bijna iedere week uh, de langs de schappen lopen... en vier, vijf tijdschriften koopt. Ja. Okay. Ja. Ja. De Kijk? Ja dat, oh, ja. Bestaat de kijk? Die nog? ja, dat is leuk. Leuk, joh. Ik heb de 360. National, National Geographic. De 360 360. Staat ook ik heb meer. de 360 verzameling Verzamelen artikelen vanuit, van over de hele wereld. Yeah. En dat wordt dan vertaald en, en in een blad gezet. Oh, dat en dat vindt, is hartstikke dat leuk. leuk, maar dat moet je ook online hebben, waarschijnlijk. Dat ja. zal vast online ook, Yo, te, maar ik heb hem ik in, bedanken. voor op te wissen. Renata Verhoofdstad, hartstikke leuk dat je er was. Hopelijk tot ziens een keer. Roland Koopman, dank. Alberto Stegenman. thank you. En mijn twee mannen, de rechterzijde. Luc en Erik, dank. Zometeen langs de lijn. Ik heb geen wifi op het toilet. Nee. nee waarom niet? Ja, kijk, dat doet hij het niet. Dan kun je maar afgeleid raken. Ja, precies. Ja. Laat nou dus. die blauwe plekken nou zien dan. Die zit hier onder mijn knie. Dat lijkt ik zo wel even zien. Oh, moet, je die, uh, God, moet je het, wil... het cd'tje hebben? Ah. Moet je het cd'tje hebben? Ja, zeker, wel. zeker wel. Geef, geef, geef. grijp. Thank you very much. Jongens, ja. Ja, je hebt He? alweer te genoeg gedronken. Ja, nee, nee, ja. ik hoorde je zeggen dat je bloot op internet kan vinden. Maar ik vraag me af waar je dat dan kan vinden. Op Radio dat 1. Morgenavond <totstuken> om 7 uur, de hele divisie ado Nacht. In het strafselstofie. Pampoort, Ze gaat het nee, Ja! Herenveen, VVV. Daar is iedereen. erin. Uitstekend uitgespeelde aanval. Herakles, Willem 2. En het gaat de Ik denk dat, dat het een eigen doelpunt is. Groningen, RKC. Ja! En om kwart voor negen Vitesse PSV. En het doelpunt is daar bij de tweede paal weer En ook Wereldbeker Schatsen in Insel. MOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.